Rahman was commandant van al qaeda en werd de nummer twee na de dood van Osama Bin Laden. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij het plannen van aanslagen en de propagandavoering van het terreurnetwerk. Rahman sloot zich als tiener aan bij Al-Qaida in Afghanistan om mee te vechten tegen de Sovjet-Unie. Bij gevechten tussen de Taliban en het Pakistanse leger zijn tientallen doden gevallen. Honderden strijders van de Taliban vielen gisteren bij de grens tussen Afghanistan en Pakistan zeven militaire kampen aan. Volgens Pakistan doen Afghaanse en Westerse troepen te weinig om dit soort aanvallen tegen te gaan. De aanval van de Taliban kwam vanuit een Afghaans gebied waar tot enkele jaren geleden Amerikaanse troepen zaten. Die hebben zich geleidelijk teruggetrokken. Pakistan heeft nu extra troepen naar de noordelijke grens gestuurd.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 Het parlement van India stemt in met strengere maatregelen tegen corruptie. Daarmee heeft de Indiaanse hongerstaker Anna Hazare zijn zin gekregen. De 74-jarige heeft dan ook besloten om na elf dagen weer te gaan eten. Hazare kreeg veel steun van de bevolking en heeft duizenden aanhangers. Het parlement komt het tegemoet door een toezichthouder aan te stellen... en door ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Het plan gaat veel verder dan het regeringsvoorstel... voor de aanpak van corruptie in India. De Mexicaanse autoriteiten sturen extra veiligheidstroepen en helikopters naar de stad Monterrey. Die moeten de veiligheid verhogen en meehelpen bij het onderzoek naar de aanval op een casino afgelopen donderdag. Gewapende mannen vielen het gebouw binnen, schoten om zich heen en staken het daarna in brand. Daarbij kwamen 52 mensen om. Vermoedelijk zat een drugskartel achter de aanval. Bij de ontsporing van een tram in Rio de Janeiro zijn vijf mensen verongelukt. En er zijn meer dan 30 gewonden. De tram rijdt door een mooi deel van Rio de Janeiro en trekt veel toeristen. Onder de slachtoffers zouden Amerikanen, Fransen en Portugezen zijn. De tram schoot uit de rails, schoof meters door op de zijkant... en kwam tegen een paal tot stilstand. Daarbij werden de tramwagons bijna helemaal vernield. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer in het middenland wisselend bewolkt en in het westen buien. In de loop van de dag overal buien en geregeld zon. Het worden graden van 18. Morgen bewolkt en af en toe een bui en ongeveer 17 graden.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 Kijk op tempoi.nl. Vanavond is mijn laatste zomergast een buitenlander. Oud-premier van België Guy Verhofstadt. Een avond met IWW, Mitterrand en Eddy Merks. Daarna tot diep in de nacht de vijf uur durende speelfilm Novacento van Bertolucci. VPRO zomergasten vanavond om kwart voor acht op Nederland 2.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 Gaat het met Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut kom, dan tut tut tut tut tut tut tut riep tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut ze zat buiten te eten en hoorde de buurman zachtjes de koeien roepen. Oh ja, ik heb hem hier, de mail van Hielkje. Ik zal even citeren. Het was een stille avond. De geluiden droegen ver. Dus hoorden we de buurman de koeien naar binnen roepen. Heel rustig roepen. En Hielkje schrijft verder... Goh, wat was dat lang geleden dat ik dat gehoord had. Wat mooi en ontroerend. Meestal heeft die boer de koeien binnen. Hij heeft zo'n robotmelkstal. Maar deze koeien hadden de vrijheid... Je hoort dat trouwens steeds minder hè, in Nederland. Dat oud-Hollandse koeien roepen. Doodzonde. En daarom dacht zij dus ja, weemoedig terug aan haar vader. En nou vraagt Hielke zich af. Zou er in Nederland uh, ja, zou er veel variatie zijn in het roepen naar boerderijdieren? Want die woorden die jij gebruikt, dat ik nog nooit hoor bijvoorbeeld... zouden er dan uh, verschillende woorden worden gebruikt? En zijn die woorden verbonden met één bepaalde familie... Of streek of uh, provincie. Nou, als u het weet, mag u het ons laten weten via vroegevogels.tvara.nl. Nou, nog heel even. Doe je nog, doe je nog een keer de kooi ja. Kom, ze komen hier al aanrennen, tu tu tu. Juk juk juk. Kom dan, kom dan, kom dan. Ja, het wordt een uh, exotische uitzending vandaag. We gaan geen koeien roepen, maar uh, olifanten. Straks duiken we in de magische plantenwereld van Suriname. En we doen dus aan geboortebeperking bij olifanten in Afrika. We gaan het dak op met een boerin. En hoe is het eigenlijk met de vossen uit de Vossenburg bij de Oostvadersplassen? Wij zijn Medel Bentveld en Janine Abbring en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Muziek van Edward Kriek, de Arietta, Opens 12, nummer 1, door, uh, gespeeld door uh, Richard Stein. Hoe gaat het met de vijf vosjes die dit voorjaar in de Oostvaardersplassen zijn geboren onder het oog van de camera's? We kunnen er slechts naar gissen, want sinds juni zijn de beelden van de Vossenburg niet meer online. Met miljoenen kijkers uh, lijkt Staatsbosbeheer wat overdonderd door het succes. Maar er wordt gebroed op plannen om de camera's in juni weer online te zetten. Januari weer online te zetten. Oh, januari, ja. ja, ja. Tot die tijd moeten we het doen met uh, onze update, de update van Vroege Vogels. Jeannette Paramor gaat met volsenexpert Jaap Mulder de stand van zaken peilen bij de Burgt. En alvast een webcammetje schoonmaken. Staat hij aan eigenlijk, de kamer? Ja, hij staat gewoon aan. Oké, okay, dus we zijn nu in beeld. Hij werkt nog steeds, maar uh, het wordt niet meer uitgezonden. Hè? Nu, je kunt alleen ja. op het kantoor van Stadbosbeer kun je de beelden zien. Ja, sinds, uh, sinds begin juni, hè? Ja, is het, uh, is het project afgesloten. Want er was niet zo heel veel interessants meer te zien. En zoals je nu ook al, al ziet, van nou, de, de burg is helemaal overgroeid. Er lopen af en toe nog jonge vossen. Of een jonge vos komt er binnen. Zitten ze er nog, de vossen? Er is in elk geval af en toe een uh, jonge vos die nog in een van de kamers uh, slaapt. Mm -hmm. Maar bij dit zulke mooie weer niet, hoor. Dan, uh, de vossen slapen liever gewoon buiten. Het is wel een klusje, Ja, maar er is al uh, maanden niet naar omgekeken. Ja. Dus, uh... Mogen we even om de burcht heen lopen? We gaan even nee. kijken. Nou, je ziet wel, er is nog wel een klein paadje naar de ingang toe. Maar het is toch een behoorlijke wildernis. Hmm. Ja. Deze oh, pijp ja. niet meer, zie je wel? Die is echt helemaal dichtgegroeid. Ja. Er ligt nog een prooi rest. Oh, oh, ja. Het zou wel een gans zijn, want gans is toch uh, wel een heel groot uh, aandeel in het, uh, in het voedsel. Hier. We staan nou tussen de twee uh, nestkamers. Uh, en die een is nog helemaal overgroeid. Maar die andere, die is, uh, daar is het zand van weggetrapt door de paarden. Dit is de, de, de, de kist van de camera. Die is dus uh, zichtbaar. Mm -hmm. En hier, uh, hier zie je het houten, de houten deksel van de nestkamer. Dit is de kamer die, uh, waar altijd de prooien werden opgeslagen. En waar we de jongen uh, heel veel hebben zien sleuren aan, de, aan al die uh, ganzen en andere beesten die ze opaten. Ja. Zouden ze nog in de buurt zijn? Dat denk ik wel, want we zijn nu eind augustus eigenlijk pas in het stadium dat de jongen net zelfstandig zijn. En dan begint het september en oktober, dan, dat is de tijd dat de, de, het wegtrekken van jonge dieren begint. Het is niet de bedoeling dat ze bij hun moeder blijven hangen? Nee, soms kan een enkel vrouwtje, heeft die kans wel, en die kan dan een jaar blijven of zo. En soms het territorium overnemen als moeder oud is geworden, of als er iets met haar gebeurt. Maar ze kunnen dus ook als tweede vrouwtje in zo'n territorium uh, aanwezig blijven. Ja, dan springt hier een grote vis in uh, het water. <lacht> Dat zag ik even. Ik dacht, er komt zo'n paard. Uh... <lacht> nee. Nou, het is een mysterie dat de vader, die is op een gegeven moment verdwenen, hè? die is nooit meer teruggekomen. Ja, nee, dat is, zal wel een mysterie blijven. Hij, was, uh, hij is verdwenen. En uh, uh, ja, normaal gesproken gaan uh, verhuizen uh, vossen in het voorjaar, als, zeker als ze jonger hebben, echt niet meer. Dus er zal hem wel iets zijn overkomen. Hij kan, heeft misschien een trap gekregen van een paard of uh, hij is verdronken of uh, iets, iets dergelijks. En dit vrouwtje, daar komt ongetwijfeld een ander mannetje voor terug? Oh ja, zeker. Dat moet er al lang uh, zijn in uh, oh. deze tijd, denk ik. Heeft het nou jou nog nieuwe inzichten over het gedrag van jongen bijgebracht, al die beelden? Nou ja, nieuwe inzichten. Het, het is toch wel heel uniek en mooi om, uh, om mee te kijken onder, onder de grond, zeg maar. Wat er onder de grond gebeurt. En dan vond ik eigenlijk de tijd in het begin, de twee oude vossen, uh, hoe die zich gedroegen in, uh, in de burcht, vond ik toch wel, wel leuk. Want ja, je merkt dan dat ze ook met geluiden communiceren onder de grond, wat je... Nou, waar je natuurlijk nooit achter komt, normaal gesproken. Het is even niet duidelijk wie nou het geluid maakt. Nu wel, dit is het mannetje. Dus die wat hogere geluiden, dat, dat ja. zal wel dan het vrouwtje zijn. Nou goed, de camera's staan er nog steeds en ze staan ook aan. Hè? Dus er, zijn nog wel, er komen wel beelden binnen. Zullen we dus even terugrijden naar kantoor? Ja, laten we maar eens wat beelden bekijken. Even kijken hoor. Achter het beeldscherm zitten we nu. Ja, hier komen dus nog steeds de beelden binnen. Maar er is, ja. nou ja, zoals gezegd, niks, uh, niks te zien. Er liggen geen vossen in de burcht. rechtsonder, dat is... Uh, uh... Rechtsonder is het de, de bossage waarin de burcht zich in verbergt. Ja, maar dat is de camera die je hebt schoongemaakt. Ja, en nu is het weer een helder beeld. Heel chill. Dit is een... Uh, hier is bijvoorbeeld een opname van eerder van de ochtend. Daar oh, ja, nou, dat ja. is dus een groot vaag... Beeld, je ziet nog een paard uh, ja. in een hoekje. Je ziet een uh, spin lopen voor, <laughs> voor de lens. Zie ik daar staan? Ja, dit zijn opgeslagen beelden van 25 juli. En daar uh, ligt een vos in de, uh, de kraanburg, in de kleine kleineburg eigenlijk. <laughs> Dat is de opstart van mijn computer. <laughs> dit is een uh, paar minuten voor de geboorte. Nou moet je luisteren. Nu zit ze rechtop. En intussen is ze aan het kreunen. Het is een beetje kippengeluid. Ja, dat lijkt er wel. Ja. Op. Maar goed, dit soort geluidjes, dat hoor je natuurlijk ook bij de hond als die jongen heeft. Dat is niet, op zich niet, niet zo bijzonder. Maar het idee dat je dat bij een volkomen wilde vos, dat je dat live mee kan maken, dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Ja, en toen werd het ook een gekkenhuis, hè, op die site. Toen kwamen ineens heel veel bezoekers. Ja, en uh, na een uurtje was die, uh, viel die uit vanwege de, <lacht> dat de capaciteit niet voldoende was. Dus toen hebben we het met de opgeslagen beelden moeten doen. Uh -huh. uh, en in de, die konden dus in de samenvatting worden gestopt. En die samenvattingen die zijn nog steeds op YouTube uh, te vinden, elke, de samenvattingen van elke week. Ja, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als uh, we straks weer wat kunnen zien, hè? Ja, het zou hartstikke mooi zijn als het project wordt uh, voortgezet... en we dat uh, volgend jaar weer uh, kunnen laten zien. En dan hopelijk zonder spinnenweb ervoor en wat beter midden in beeld en dergelijke. Dat, uh, oh ja. dat gaan we allemaal proberen als het, uh, als het doorgaat. Maar daar is de beslissing nog niet over gevallen. Staatsbosbeheer die gaat daar in september waarschijnlijk een uh, beslissing over nemen. Kijk, buiten beeld. Ja, hier zijn ganzen aan het forageren. Ja, dat geluid zal ik even afzetten, omdat dat uh, de wind is, vooral die je hoort. zijn mm -hmm. ganzen met uh, half waspullen zijn aan het forceren op de burcht en ook vlak voor de burcht. Niets vermoedend, zou je zien? Niets vermoedend, precies. En dan stuift plotseling de vos uit de uh, linkeropening. Let op. Nou ja, die ganzen ja. hebben geen idee. Ach. En weg waren ze allemaal, hè? die ganzen ineens. Natuurlijk. Ja, gelijk uh, grote paniek natuurlijk. Ja. Maar uh, hij ja. heeft er weer één. En zo heeft hij dus het hele voorjaar heeft hij de jongen gevoed met uh, uh -huh. jonge ganzen vooral. Ja. En als het doorgaat, wanneer uh, kunnen we dan weer uh, beelden zien? Nou, ik hoop dat we dan vanaf uh, begin januari ongeveer beelden kunnen zien. dat uh, dan kan de paartijd al beginnen. Uh -huh. Begin januari, half januari. Dan kunnen we het wel en weer volgen hè, van een nieuw vospaar. Jaap Mulder in gesprek met Janet Paramoor over de webcams en de vossen in de Oostvaardersplassen. Ze zijn nog te zien, de beelden van de afgelopen maanden, op vroegevogels.vara.nl. het vierde deel uit de in A, Groot van de Oostenrijkse baron... Karl Ditters van Dittersdorf, uitgevoerd door de Metropolitan Orchestra van Lissabon. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is weer tijd voor onze Venolijn 035 6711 338. Deze week veel meldingen van vertrekkende vogels. Ja, een teken dat de zomer bijna ten einde is dag met uh, Henny de Ruijter uit uh, Maarsen. Ik bel over waarnemingen van begin van uh, deze week. Toen zijn we namelijk verrast door een puttenconcert. Dagelijks vlogen zij uh, af en aan. Landingsplaats was meestal de Vlier. Vandaar naar het distelveldje en vertrek via ons verwilderde Rozenbos. Hallo, met uh, Hedwig Duindam. Ik heb net gezwommen in uh, Natuurbad in kamp bij Fort Ruigenhoek... En daar zag ik een babyringslang. Heel klein, echt nog maar iets van 10, 12 centimeter. Zo smal als een dikke vette regenworm. Hij ging op een lelieblad even liggen rusten. Nou, de zon die weer verder. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Afgelopen maandagmorgen om kwart over zes ging ik met de honden naar de dijk. Toen ik terugliep, toen zat er in een van de rietkragen volop een blauwborst te zingen. Nou, volop wil zeggen het hele liedje. En het leek wel voorjaar. Ja, dit is de zonbekkers van Vlodrop station in Nationale Park de Mijnweg. Op woensdag verzamelen zich grote aantallen huisswaluwen in de drie sparren in mijn tuin. Van hieruit beginnen ze, zoals ieder jaar, hun terugreis naar Afrika. Ze zijn vroeg dit jaar. Drie weken vroeger dan jaar. Ik ken het S in Koekangen. Ik zag deze week de nymph. Van de grauwe veldwans. De grauwe veldwans is een zeldzame soort in Nederland. Hij is in 2009 is er één exemplaar gevonden in Oost-Drenthe, in het Borgeveen. En deze week vond ik er één hier vlakbij huis. En dat is dan dus de tweede waarneming, voor zover bekend, eh, van de grauwe veldwans. Elly van der Heijden, Ravestein. Hij is er weer. Elke dag komt in bonte de hazelnoten uit de boom bij de buren in de vork van onze krentenboom. Triverij uit oud beierland Vanmorgen zag ik in een sloot het pijlkruid met zijn grote pijlvormige bladeren en mooie witte bloemetjes met donker hartje die je als oogjes aankijken. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin Terweer Weer en Wassenaar. De lieve heersbeestjes zijn bijna allemaal klaar voor de herfst. Bij het wegknippen van de pioenroosbladen zag ik er tientallen, al op hun plekje voor de overwintering. En even ter geruststelling, om ze een goede andere schuilplek te geven, heb ik de bladstelen niet op de composthoop, maar tussen de pioenpollen opgestapeld. Dat komt wel goed dus. Mevrouw Groot, zittend op een terrasje in Helmond, zag ik zeven kraanvogels ...richting het zuiden trekken. Dat waren de waarnemingen van de afgelopen week, Janine. Ik ben, ik ben nog niet toe aan, die, uh, aan de herfst. herfst en de winter, hoor. Ik ben ook helemaal een beetje gedesebegineerd. Ik vond de, de kwak het Wassenaar met, met al die beesten die We in de winter Wij zaten nog steeds en, op die nazomer te wachten. Goeiedag, zeggen de vogels die al afscheid nemen. Ik wil er nog niet aan. Um, we grijpen nu zelf even naar de telefoon. Voor een melding van Ravon, organisatie van amfibieën en reptiele deskundigen. Uh, Raymond Kremers van Ravon roept iedereen op om de komende dagen uit te kijken naar een wel heel bijzondere soort. Ja, we zijn op zoek naar een van de grootste reptielen ter wereld. En dat is de lederschildpad. De lederschildpad? Ja, dat is een uh, zeeschildpad... Het heeft een zwarte kleur en in het najaar komt hij vooral voor in het kanaal. En af en toe dan uh, komt er ook eentje langs de Nederlandse kust. Waar komen ze eigenlijk vandaan? Uh, nou, ze hebben legstranden in de Cariben en in frans guyana Dus dat is uh, helemaal aan de andere kant van de oceaan. Op het eind van de zomer dan trekken ze naar uh, Bretagne en naar Engeland naar het kanaal. En daar gaan ze heel veel kwallen eten. En daar zijn ze eigenlijk naar op zoek, naar dat voedsel. Ze hebben dan wel een reis van uh, 6000 kilometer achter de rug. En je zegt uh, in het najaar, maar het is nu eind augustus. Dus kun je ze al zien als je aan het strand gaat staan? Nou, er zijn in Engeland zijn de afgelopen maanden zijn nu 20 exemplaren gevonden. En dat is ook voor Engelse begrippen al heel veel. En die duiken vooral op vanaf juli tot uh, ja, oktober, november. En dan gaan ze weer terug naar de tropische uh, kunnen ze zwemmend zien of spoelen ze ook aan? Ja, allebei. De exemplaren die in het begin arriveren, die worden vooral levend gezien. Dus die zijn aan het eten en op zoek naar voedsel. En als je kijkt naar de vondsten in het najaar, dus in oktober en november, dan zijn het vooral dooie dieren. Hoe groot zijn ze? Het grootste exemplaar wat in Nederland gezien is, die was 2,44 meter en die was 485 kilo. Zo. En dan willen jullie van Ravon uh, het wel weten, hè, als mensen uh, vandaag uh, vanmiddag naar het strand gaan en, en zo'n uh, lederschildpad uh, wellicht zien. Jullie willen de, die waarnemingen wel hebben? Ja, ja, je kunt hem vanuit het strand zien omdat hij zo groot is, maar dan moet je wel een beetje geluk hebben. En de meeste waarnemingen die binnenkomen, die worden toch gedaan vanaf uh, boten. Wat uh, moeten mensen doen die een, een schildpad uh, zien in zee? Dat kunnen ze doorgeven aan telmee.nl of waarneming.nl. We gaan uitkijken. Dank je wel. Oké. Okay. Ja, of bel natuurlijk gewoon de Venolijn als u zo'n reuze lederschilpad hebt gezien. Ik zeg het nog maar even. 035 6711 338.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 Het De Lamar-Theater in Amsterdam verwacht vanaf september Najib Amali, kruimeltje en spuiten en slikken. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. In het oosten van de VS zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom door orkanen Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. Zeker acht mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene gaat langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. En ook in Oost-Azië woedt een orkaan. In het noorden van de Filipijnen zijn door de orkaan Nan Madol zeker acht mensen omgekomen. 50.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Nan Madol veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen... en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De orkaan is iets afgezwakt en is nu op weg naar Taiwan en de zuidoostkust van China. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer twee van Al-Qaeda hebben gedood. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman en hij zou zijn gedood in Pakistan. De VS wil niet zeggen hoe Rahman is gedood... maar hij werd gedood op het moment dat een onbemand Amerikaans vliegtuigje een aanval uitvoerde. En een man uit Kerkrade is vannacht beroofd van drie vuurwapens en munitie... Toen hij rond half drie bij zijn huis aankwam, werd hij opgewacht door drie mannen. Die dwongen hem onder bedreiging van een vuurwapen om zijn geld, de wapens en munitie af te geven. De man uit de kerkraden heeft een vergunning voor de wapens. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. En daarnaast komen vooral in de kustprovincies enkele buien voor. In het noordoosten is het nu 10 graden, in het westen van het land een graad of 15. Nou, vanochtend verandert er weinig aan het weerbeeld. Er blijft vooral in de kustgebieden dus kans op een bui. Vanmiddag dan nemen de buien een aantal toe en ook het binnenland krijgt met buien te maken. Tussen de wolken en buien door zal ook de zon nog te zien zijn. En het wordt zo'n 17 graden op de Waddeneilanden tot 19 in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst zwak tot matig. Overdag neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig. Op het Waddengebied komt een windkracht 6 te staan. Morgen maandag verloopt de dag voor het noorden bewolkt en regenachtig. In het zuiden is er ruimte voor de zon en is met name in de middag nog kans op een enkel buitje. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk droger en loopt de temperatuur voorzichtig op. Ieder uur. Ieder uur in de eerste week van september. Ieder uur van 9 tot 5 maakt de Bank Giro Loterij een winnaar bekend van 25.000 euro.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 Bekijk alle zeelaanbiedingen op Swisscents.nl. Elke week kunnen wij vissen in een grote vijver virtuose columnisten... en zo ook vandaag. We geven zoals gewoonlijk na half negen het rad der columnisten en slinger... en komen dit keer uit bij... Wie was het ook weer? Oh ja, Leo Roman. Wie, wie was het ook weer? Oh ja, Leo Vrooman, dichter, schrijver, schilder, hematoloog en bioloog. Zelf noemt hij zich gewoonweg wetenschapper. Vrooman is 96 jaar oud en woont al geruime tijd in Texas. Even op en neer vliegen voor een column is dus geen optie. En zodoende sprak hij zijn vroege vogelverhalen de afgelopen jaren altijd in. Op een oldschool krakend cassettebandje. Toen onze redactie hem kort geleden benaderde voor een nieuwe column... bleek Vrooman inmiddels mee te zijn gegaan in de vaart der volkeren. Of hij zijn bijdrage niet kon inspreken via Skype. Onze redacteur Daniel krapte even achter zijn oren. Iets opnemen via Skype, tja. En zo bleek een 96-jarige bioloog multimedialer ingesteld dan wij zelf. Uiteindelijk is het natuurlijk gelukt. En dus nu niet krakend, maar slechts een beetje ingeblikt via Skype... De kolom van Leo Vrooman. Stiefmoeder Natuur. Tineke en ik zijn misschien typische immigranten uit New York. We dachten al jaren dat de straf voor het prachtige uitzicht naar het westen was de zomer, wanneer de zon zo hard door de gordijnen scheen dat geen luchtkoelsysteem meer afdoende hoorde te zijn. En het was dan in de middag altijd boven de 84 graden, ongeveer. 29 Celsius. Maar gelukkig werd ons kort geleden verteld dat iemand moest komen kijken en waarachtig. Het is nu lekker. Terwijl het buiten al meer dan een maand lang smiddags boven de 100 is. En vandaag bijvoorbeeld 110. Dat is 110 min 32 maal 5 gedeeld door 9. Dat is 43,3333 enzovoort Celsius. Zie je wel, er komt geen einde aan. Maar het uitzicht blijft bitter mooi. Het gras dat begin juli nog groen was, het midden juli knalgeel, lichtgeel... en nu lijkkleurig oker, maar tegen de koppig donkergroene live oaks prachtig afsteken. Want die bomen zullen nog groen blijven als je er pannenkoeken van zou bakken. Ten westen van ons is het nog erger, zoals dat hoort. Dat is een reservoir waarin vaak gevist werd, tot een kleine plas ingedroogd, vol duizenden dode vissen en nu vanwege zuurstofloze bacteriën bloedrood. Zodat iemand al het einde van de wereld weer eens voorspelde, ditmaal omdat de derde engel haar bloed enzovoort. Dat doet me eerder denken aan al die doodgeschoten kinderen in Noorwegen. Maar daar denk ik zonder moeite zomaar telkens al aan. Toch, de waterdienstreservoirs vlak tegenover ons zijn nog vol en daar drijven nog vaak twee mannetjes eenden op. Ook is er nu een korte hijskraan met belachelijk lange arm bezig een verbeterde sterilisatie aan te leggen. Dus wordt er buiten nog geleefd. Wij zelf gaan in de late middag, na het eten, nog even het terras op. Maar de lieve kleine schildpadjes komen niet meer naar ons kijken en om eten beelden. Slapen misschien diep in de grond. Wel cirkelen nog turkey vultures en red-tail hawks boven deze wereld. En we genieten van hun figuur geleiden als van muziek. Ook hoorde ik een hele tijd geleden, maar wat inderdaad het hoe lang... Midden in de nacht, oe, oe, oe, en dacht, dat klinkt als een great horned owl. Ik ging rechtop in bed zitten en zag op onze balkonbalustrade de silhouet van iets zo groot als een ovaal mens staan. waarachtig het was er Natuur, Leo. Allegro Molto uit Divertimento in F. Groot voor pianoforten en strijkers van Joseph Haydn. Gezocht. Buurtbewoners die graag samen het braakliggend terrein in hun wijk willen omtoveren... tot een moestuin, theetuin, bloemenpluktuin, insectentuin, speelweide kruidentuin... of een uh, combinatie van alle voorgaande kruis aan wat niet van toepassing is. Initiatiefneemster van de Natuur Super, Marije van der Park, wil braakliggende percelen in de binnenstad tijdelijk omtoveren tot een groene oase. De eerste Natuur Super gaat donderdag officieel van start in hartje eindhoven Carla van Lingen neemt alvast een kijkje met initiatiefneemster Marije van der Park. Buurtbewoners Jennifer Hopkins en Gerbert Koelewijn zijn druk aan het werk. Wat heb je daar aan je hand gehad? Nou, ik heb hier uh, de tweede oogst van onze aardbeien. In het voorjaar was het natuurlijk prachtig weer. Hebben we veel uh, aardbeien gehad. De zomer was niks, omdat het veel te nat was. Maar uh, nu is de zonde weer. En je ziet het binnen een week. Heb je mooie, een mooie rode ja, vruchtjes? Een proeven? Ja, ik wil wel proberen. Ja, ze zijn gewassen. Ook dat nog? Ja, ja, heb je water je dan hier? Ja, kijk. daar. Mm -hmm. mm. Ja, proef ze. Heel biologische, zoet. Echte biologisch. Lekker, zo. En dat is... Uit de natuur die Dat jij bedacht hebt, het idee. Ja, nou, ik heb niet helemaal alleen bedacht... Ik ben wel een beetje de kartrekker zeg maar, van het geheel, dus we hebben het samen opgezet. En ook gekeken van, goh, uh, wat kunnen we op een braakliggende terrein doen? Wat behelst het precies, Natuursuper? Het is een tijdelijke invulling voor uh, braakliggende terreinen. En waar we nu hier staan is Natuursupermarkt, hebben we dat genoemd. Omdat het echt op moestuinstuk wilden we hier neerzetten. Dus dat je echt kijkt van, nou, we gaan nu eens een keer niet naar de gewone supermarkt. En dan ga je gewoon echt letterlijk zaaien en oogsten wat je gaat eten straks. Het gaat allemaal om groente en fruit hier? Ja, hier gaat het echt allemaal om fruit en kruiden. Maar het is een stuk terrein dat normaal gesproken Braak zou liggen? Ja. Hoe kwam je aan dit terrein? Nou, via Uwe en uh, Gerben uh, hebben we dus dit terrein gevonden. Want zij wonen hier vlak aan. Jij hebt ja. het ontdekt, ja? Ja, dat onkaart stond hier zo ontzettend hoog. Dat we zeiden, volgens mij is dit wel een goed terrein. Want we wisten dat het van de gemeente was. Ja, want dat zijn allemaal partijen die je natuurlijk aan je kant moet zien te krijgen. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Dus we en ook, zijn ook de eigenaar van zo'n En ook de eigenaar, ja. Dus we zijn begonnen met eigenlijk het plan. Dus we hebben precies, zijn, hebben we binnen een maand een plan ontwikkeld, opgeschreven. En hebben we gewoon uh, gaan doen. Want dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Naast het allemaal leuk in je hoofd te hebben, ga het gewoon maar doen. Want je komt van alles tegen wat je ja, soms precies. ook niet bedenkt. Ja. En zo zijn we eigenlijk het uit gaan rollen. En het is heel snel gegaan. En we hebben dus inderdaad de gelden en uh, de middelen gekregen binnen ongeveer een maand. En toen zijn we gewoon van start gegaan. Kun je nu van alles in de grond planten wat je wil? Nee, de bedoeling is wel dat we het echt boven op de grond doen. Dus we gaan niet de grond in, waardoor uh, sowieso met, met uh, vervuiling en dergelijke... tot omzeilen we eigenlijk helemaal. Dus we doen eigenlijk alles in bakken. Dat is de basisprincipe geweest. Plus ook het voordeel is ook dat als er hierna wel uh, gebouwd gaat worden... dan kan je ook nog zeggen met elkaar van... goh, we hebben die bakken, dus die kunnen gewoon ergens anders naartoe. Ja, het geld is niet weg. Het geld de is in, ja, de energie ja. en de investeringen zijn eigenlijk dan niet weg. Dat is het mooie ervan. Zullen we eens even door jullie tuin lopen? De natuursuper. Wat heb je hier staan? Dat zijn kruiden, hè? Er zitten een paar kruiden bij, omdat de plekjes vrij waren. Deze hebben hier allemaal in. Die zijn hier allemaal inbouwd staan, allemaal aardbeien. aardbeien. Uh, die zagen natuurlijk in de winter vreselijk uit. Maar de kruiden, die hebben we, omdat er heel veel lege plekken zijn hier... die hebben we eruit gehaald, die bakken, en die hebben we tegen de muur aangezet zodat ze toch een beetje warm waren beschermd tegen de vorst. Dan krijg je veel meer warmte. Ja, ja en uh, nou, je ja, blijkt wel als we er zo meteen langs lopen, dan zie je het wel. Ze zijn uh, tien keer zo groot als uh, toen we ze voor het eerst kregen van uh, een uh, tuinder die uh, biologisch uh, werkt. we staan hier dus de aardbeien vooral, hè? wat ja. eetbaar is. Hebben hier nog meer eetbare dingen of moeten we daar nou, even naar achter? Ja, dan moeten achter. we even naar achteren. Gaan we dat doen? Dus, uh, de, je hebt hier gezien wat bramen. Ja. Uh, aardperen staan daar, nog wat kruiden. Uh, hier staan uh, nog wat aardbeien, hier staan nog wat bessen. Maar nee, ja, die tijd... blauwe, wat is dat? Ook eetbaar? Kom, kom, ja, kom, kom. kom, kom. Ook uit de bloemetjes kan je eten. Nou, hier staan dus de, de rest van de aardbeien. Die dus nu weer in de tweede bloei staan, dat is leuk. Hier is een rode kool die we bewaren voor het uh, zaad. Voor volgend jaar gebruiken we dat. Maar wat doe je met al het, uh, alle groenten ja, en kruiden? We hebben aan het einde van het jaar, dat hebben we vorig jaar ook gehad... hebben een uh, oogstmaaltijdfeest gehad. Dus daar hebben we hier een hele grote lange tafel ingezet En alle mensen die deelnamen, die uh, hebben we hier staan koken, soep gemaakt... Uh, aardappels, uh, nou ja, van alles wat we hadden. En dat hebben we samen hier opgepeuzeld met een lekker wijntje erbij. Dus dat was heel Biologische gezellig. Biologische wijn? Uh, ja, natuurlijk. Nee, het idee is eigenlijk dat we de raakliggende treinen in Nederland, nou, dat we er eigenlijk een beetje waarde aan geven. Dat we waarde geven aan die tussentijd. En waarde geven ook in, in de wijken met de mensen. Dus dat je, dat je kan zien van als je dat nou uh, gebruikt om bijvoorbeeld tuinen in te ontwikkelen. En tuinen van uh, moestuinen tot kruidentuinen, uh, speeltuinen, uh, kunsttuinen. Het hoeft niet per se in moestuinen. Nee, het hoeft niet per se in moestuinen. Zijn. We willen mm. nu, nu, nu juist dit jaar gaan kijken van goh, hoe kan je nou het begrip tuin wijder maken. Maar vooral ook kijken van wat is de behoefte van de wijk. Want wij kunnen wel zeggen het moet per se in moestuinen zijn, maar als geen behoefte in is, nee. dan wordt het een oplegging en dan gaat dat niet werken. Dus het moet ook echt van de mensen zijn. Dus het stukje wat zij inbrengen, is er heel belangrijk in. Het gaat vanuit een tuin uit, maar wat het precies welke tuin het wordt, is dan nog even daar gelaten. En uh, nou ja, dat, dat je eigenlijk met elkaar het gewoon gaat doen. Van nou, hoe, hoe ga je dus lokaal dat allemaal uh, regelen. Hoe ga je zorgen dat je met elkaar een goed plan hebt? Hoe ga je uh, om met de eigenaar? Hoe, hoe, nou, hoe krijg je dus inderdaad een contract met een, een terrein tijdelijk? Ja. Dat je dat gewoon hebt. Want je hebt hier Al een contract voor zitten. één jaar, twee jaar? Ja, het is jaar. nu hier een contract met, met de bewoners voor één jaar. En dat is dan, daarna wordt het gewoon stilzwijgend verlengd als er niks gaat gebeuren. Ja. En dat de, de vooruitzichten zijn goed. Is dit het eerste project? Dit is het, eigenlijk het pilotproject. Hiermee ja. zijn we vorig jaar begonnen. En van hieruit is nu het idee ontwikkeld om dus door te gaan. En nu op te gaan schalen. Eerst naar Zuid-Nederland en dan ja. heel Nederland. Goedemorgen. En het werk. Wat staat hier allemaal, Jennifer? Het ziet er prachtig uit. Ja, ik heb vandaag een beetje hier gezaaid. Aandijven voor de winter. Aandijven, Andive, ja. Aandijven, yeah. ja. En een beetje winterpostelijn. En die grote, wat is dat daar? Want dat zijn prachtige mooie bladeren. Is dit dat groen? Dit zijn van van even dat is van en anders. Uh, mais. Dat is mais. Ja, ja uh, je ziet dus twee, verschillende, twee soorten. verschillende soorten. De American uh, Sweet Corn, dat is deze. Ja. Hij is al aardig. Oh, hij begint. Ja. Maar oh. de andere die zijn nog gewoon veel te klein. Want nu is er dus weer zon. Ja, daar staat er nog in. Kijk. begint. Begint te komen. Begint te komen. Maar vorig jaar was veel beter. Ja, veel beter. Hoeveel mensen doen nu mee aan dit project? Nou, vorig jaar zijn we begonnen met ongeveer 24 gezinnen, zeggen we maar een beetje. Dus dat was dat echt was flink. Filmen, ja. Ja. En heel veel afval is er geweest. Om mensen toch werken van het is niks voor mij of het is te veel werk. Nou, ja, er zijn allerlei redenen natuurlijk, waarom mensen dan toch afhaken. En ik denk dat we nu met ongeveer ja, vijf... Ja, helaas 6. zijn het maar vijf à zes verschillende maar ja, de mensen. De harde de natuurlijk. Ja. ja, de harde kern, ja. de hardcore. Ja. <laughs> ja. Als je nou vooruit kijkt, wat is het ideaal? Hoeveel natuursupers in Nederland? Nou, ik heb gezegd aankomend jaar zes. Dat hebben we ook vastgelegd zelfs al. En daarna uh, dertig in ieder geval. Dat is okay. een beetje een soort van... Ja, gewoon groter. Boeming, en, ja. en uiteindelijk, uh, het is ook de bedoeling, want dat gaan we dus ook doen. We gaan op de website straks heel veel dingen, proces uh, gewoon uh, vastleggen. En het stappenplan. Je hoeft niet per se op ons te gaan wachten. Nee, nee. We gewoon alsjeblieft zelf ook gewoon in actie komen. Hey, Jennifer is net bezig met uh, wat Frieslanders te oogsten. Aardappels. Ja, met zijn aardappels, ja. ja. Ik denk er een paar Frieslanders. Jen, laat eens even zien. En zijn ze lekker de friet anders? Heerlijk. Ja. Met een ja? beetje boter en een beetje zout. Ja. Heerlijk. harpmuziek uit Wales. Van de Britse harpcomponist John Thomas was dit, eh, nou kijk hoe mijn Welsh is, Kodiat Hall. De, oftewel de Rising of the Sun, uitgevoerd door het Lipman harpduo. 100 jaar geleden telde Zuid-Afrika maar 25 olifanten. En nu in 2011, vier olifanten generaties later, leven in datzelfde gebied... Zo'n 20.000 olifanten. En dat aantal is veel meer dan Zuidelijk Afrika aan kan. Gepensioneerd bioloog Ben Bokhout dacht, uh, trok acht jaar geleden rond in het gebied... en kwam met de oplossing sterilisatie. Dus vasectomie van de dominante olifanten. Goedemorgen, Ben Bokhout. <tiedacht> Wat... <tiedacht> Wat uh... Hoor je een olifant? Klinkt niet echt blij. Wat, Wat is het voor olifantengeluid? Kunt u het thuisbrengen? Er zijn uh, zo'n dertig minstens olifantfocalisaties. Dus, uh, en daar ben ik niet deskundig in, maar ik denk hier dat het wel eens een keer een uh, olifant in must zou kunnen zijn. Dus een mannetje wat wil paren. Oké, okay, zo klinkt dat. Zo klinkt dat. Um, nu, nu zei ik net: er zijn twintigduizend olifanten in, uh, in Zuidelijk Afrika. Ja. Uh, in 100 jaar is het aantal enorm gegroeid. Hoe komt het dat? En, terwijl ik weet nog vroeger, toen ik uh, klein was. en uh, Toen werd er altijd gezegd: Nou, de olifant uit, met uitzerf bedreigd En uh, we moeten de olifant redden. En nu 20.000. En hebben ze er overlast. Je die jeugdherinneringen die zijn niet zo slecht. Vanwege het feit dat, als je kijkt naar de laatste 30 jaar. is de populatie aan mensen in Afrika, het continent Afrika. verdubbeld en van de olifanten gehalveerd. Dus het gaat slecht met de olifant. Behalve in Zuid-Afrika. En hoe komt het dat het daar zo goed gaat? Vanwege het feit dat er heel goed voor gezorgd wordt. Met name, ze krijgen op tijd heel veel water. En dat hebben ze nodig. 200 liter per dag als je praat over een volwassen olifant. Ja, Dus dat is een succes. Dat is een succes. Uh, maar nu zijn er toch te veel olifanten voor het gebied waarin ze wonen of mogen wonen. Uh, dat hangt natuurlijk allemaal weer samen met die bevolking, maar goed, dat is nu eenmaal zo. D er zijn er te veel. Ja. Uh, nu is er de afgelopen jaren kwamen er allerlei oplossingen langs. Uh, Olifant verhuizen, uh, dat heb ik ook nog wel eens met eigen ogen gezien en meegemaakt. Uh, erg uh, fascinerend, maar dat is niet de oplossing, begrijp ik. Waarom niet? Want als er elders te weinig zijn en, en daar te veel, dan is verplaatsen toch lijkt toch het meest logisch? En dat is het toch eigenlijk ook. Dus waar praten we over? Nou, nou, bedankt voor dit gesprek. Ja. Waar het, waar het om gaat, is het volgende. Dat toen er te veel waren in Kruger... dat wil zeggen, toen men dacht dat er te veel waren in Kruger... toen is men gaan afschieten. Heeft men 15.000 olifanten afgeschoten. Daarna, onder druk van het grote publiek... heeft men gezegd, daar stoppen we mee. Mm -hmm. En toen was er een oplossing, namelijk verhuizen. En dat heeft men gedaan... naar meer dan 50 kleine parken in Zuid-Afrika. Alleen, waar ging het steeds om? Altijd om populaties die levensvatbaar waren. Dat wil zeggen in een categorie leeftijd tussen de 10 en de 30 jaar. Dat wil zeggen, nauwelijks sterfte, maar veel aanwas. En in die parken, dan praten we over die 50, 60 parken die er zijn... buiten Kruger, was er een aanwas die ver boven het normale lag. Het normale is ongeveer 3%. Normaal in de zin van als er geen grote droogte is... want dan gaat het percentage... Uh, Sterfte omhoog en dus de geboortegroei sterk omlaag. Maar in die parken, waar die jeugdige populaties in zijn gezet. waren er uh, 7 tot 10 procent olifanten meer per jaar. En daar zijn er dus nu veel te veel. Ja. Ja, en dat moet wel gebeuren. Dus die verhuizing is ja. ook geen oplossing. En dan komt er een Nederlandse bioloog en die zegt vasectomie. Ja, ik denk als je het uh, in perspectief plaatst. dan moet je in feite zeggen dat de gereedschapskist. Voor de beheerders bestaat aan de ene kant uit het standpunt van het Wereld Natuurfonds en aan de andere kant uit afschot. Het standpunt van het Wereld Natuurfonds is verderweg het beste. Namelijk blijf met je handen ervan af, laat die olifanten lopen en zorg dat ze zoveel mogelijk ruimte hebben. Hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld een Park te stichten. Wat er gedaan is tussen Kruger en, Mo en Mozambique, daar is een stuk. Van het hek weggehaald in 2001. in aanwezigheid van Nelson Mandela. Ja. En daar zijn duizend olifanten de grens over. Dus gezet. dan wordt er geprobeerd. een soort wat je. de ecologische hoofdstructuur. wat we in Nederland proberen te creëren. voor allerlei verschillende dieren. dan in Zuid-Afrika voor olifanten. Fantastisch. Ja. Echter, het is het verschuiven van het probleem. Want olifanten hebben geen natuurlijke vijanden. En dat betekent dat daar die aanwas ook doorgaat. Ja. Dus nu gaan we even focussen op uw oplossing. En dat is vasectomie, sterilisatie van. Mannetjes olifanten. Met name dus van, voor de kleine parken is dat de oplossing. Want er zijn er op dit moment tussen de twee en vijf keer te veel. Ja. Waarom, uh, waarom was dat een nieuw idee? Waarom is dat nooit gebeurd? Klinkt zo voor de hand liggend. Dat vond ik nou ook. En dus heb ik maanden gestudeerd in Utrecht... Op, in, de, in de bibliotheek van de veterinaire faculteit. Niks gevonden. Ik heb op internet gespit... totdat ik er ongeveer nou, rook uit mijn oren kwam. Maar niks gevonden. En toen dacht ik, ben ik nou gek? Of uh, zijn zij het? En vervolgens ben ik uiteindelijk naar Maarten Frankhuis toegestapt, oud-directeur van Artis, en gezegd, Maarten, wat vind jij daarvan? En die zei, Ben, stuur het te winken, de wereld in. En toen heb ik er naar 70 uh, olifantorganisaties en mensen gestuurd, onder andere naar Prins Bernhard, en Vendt Van Vlissingen. En toen heb ik een uitnodiging gekregen voor een symposium om daar mijn idee uh, de volken te tonen, zal ik maar zeggen. Maar is het nou uh, zo simpel als ik denk dat het is? Want ja, we, we weten hoe die procedure werkt. Bij, bij een olifant is het denk ik best groot. Is het gewoon een kwestie van een soort van tuinslang doorknippen? Ja, het is een soort tuinslang doorknippen. Zo kun je het wel vergelijken. Alleen uh, op het moment dat je bij de meeste zoogdieren kijkt... dan hangen de testikels buiten het lichaam. Mm -hmm. Bij olifanten is dat niet zo. Oh, nee? Die hangen tegen uh, zeg maar het, uh, het ruggenmerg aan vlak bij de nieren. En dat betekent dat je een endoscoop nodig hebt... en dus een operatie in het veld. Ja, want wat je wilt, is, want, ja, Janine, je zegt wel... iedereen kent de procedure, maar misschien kent niet iedereen dat. Je moet uh, een stukje van de zaadleiders... zaadleiders ja, ja. moet je doorknippen, zodat er geen zaad meer uh, naar buiten komt. En dat is dus iets heel anders dan castratie. Want op het moment dat je castratie toepast, worden olifanten het en zijn ze niet meer geïnteresseerd in wat dan ook... behalve in eten en drinken... terwijl op het moment dat je vasectomie toepast... dan blijft zo'n olifant hormonaal zijn werk doen. Dat wil zeggen, hij gaat gewoon naar de vrouwtjes die gedekt willen worden... Gaat die, dekken. Ja, zijn libido blijft op orde. Zijn libido blijft op orde en hij blijft daar dekken. En als je dan weet dat je dat moet doen, die vasectomie, bij dominante bullen. Ja, want dat vroeg ik me af. Pluk je dan willekeurig olifanten van die savannen? Nee, die je... je moet van tevoren moet je goed je huiswerk doen. Dat wil zeggen, je moet in uh, het park waar je denkt uh, dat er te veel olifanten zijn of komen... daar zoek je de dominante bull op. Of de dominante bullen, en het kunnen er wel een paar meer zijn. Die zoek je op en die behandel je. En waarom? De dominante bullen vanwege het feit dat meer dan de helft van alle kalveren zo'n dominante bul als vader hebben. Een dominante bul, is dat net iets als een alfamannetje bij apen? Kan ik dat zo... Uh, ik denk dat je het best als volgt kunt zeggen. Dominante bullen ontstaan als ze 35 jaar en ouder zijn. En dat worden er maar weinig. Dat we zeggen, heel veel mannetjes ja. sterven al ja. voor die tijd. En nu ga ik toch even versnellen. Het gaat dus om de dominante bullen. Die moet je hebben... Uh, daar, daarmee, dat is het meest efficiënt. Nu even, hoe pleeg je vasectomie bij een olifant? Pleeg... We gaan het veld in, en dan? Dan schiet je met een, via de helikopter een uh, pijltje af met een verdovingsmiddel. Tien minuten later ligt de olifant. Daarna wordt hij op een, uh, een trailer naar de plek... Uh, van de operatie geleid. Ja, dat is een enorme operatie. Want dat we, is op dat, zich. we zagen een DVD, die heeft u gemaakt. Die wordt ja. in met takels en mannen eromheen. Die wordt op een vrachtauto ge, gelegd, die olifant. Ja, ja, en vervolgens wordt die met de voorbenen gespalkt. wordt die naast de operatietafel gezet. En dat, ja. is, een, uh, dat is een trailer. Ja, dan, dan wordt dat... hij dus omgedraaid. Hè? Dan dat zagen omgedraaid. we ook in die film. Dan wordt die slapende olifant dus rechtop gezet. Ja. En dan moeten ze aan de zijkant moeten ze erin. Dan moeten ze erin. En dat doen ze dus met een endoscoop die ongeveer een meter ja. lang is. Ja. En, ja, dat ziet eruit als een flinke uh, pook. Uh, pook. Ja, een PVC-buis van, van ja. anderhalve meter of twee meter lang. Die gaat als in dat olifantenlijf ja. op zoek naar zijn ballen en zijn, zijn zaadleiders. Ja, maar de anatomie van de olifanten is goed beschreven. Dus uh, waar ze moesten zoeken, dat was bekend. En op basis van uh, die bekendheid is op een gegeven moment geknipt. En uh, is vanaf... Het eerste moment dat de operaties uitgevoerd werden... Uh, duurde het ongeveer 2,5 uur voordat uh, de zaak klaar was... en de olifant uh, zijn weegs kon gaan. Op dit moment is dat een kwestie van vijf kwartier. En uh, olifanten zelf hebben er nauwelijks last van staan. Uh, zeg maar dezelfde avond op de plek van de operatie staan ze weer te eten. Is dit nu de oplossing voor het probleem? Ja, hoeveel, hoeveel bullen moet je vasectomeren? Wil dat een beetje hout snijden? Uh, op het moment... Ja, die vraag die lijkt heel makkelijk, uh, maar is niet zo makkelijk te beantwoorden... want die hangt sterk af van de grootte van het terrein. Op het moment dat je een, uh, een park in Zuid-Afrika neemt... dan ga, zal het gaan om een drie uh, bullen gemiddeld. En uh, dat is iets wat, uh, wat heel goed te behappen is. Maar is dit voor het hele probleem van die 20.000 olie... is het een druppel op de gloeiende plaat? Of uh, hebben we hier echt wat aan? Ik denk dat je een groot onderscheid moet maken tussen Kruger... Dus tussen het grote park Kruger, wat zo groot is als Israël, en die 50, 60 kleinere parken. Vanwege het feit dat er logistiek nogal wat. Te, ja. ja, komt kijken. We, moet helaas, al... we moeten helaas een beetje afsluiten. Ja, maar, maar, stelt het nou iets voor, of is het alleen maar wetenschappelijk interessant? Uh, verhaal? Ik denk uh, dat. Uh, het wat voorstelt vanwege het feit dat dat volop uh, op dit moment... in Zuid-Afrika wordt toegepast. Het idee is aangeslagen. Ja. Uh, we gaan de Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de komst naar het kapitaal. Uh, wij zijn zo direct terug na 9 uur. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT.